Met, Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1089 hier op CFM Zandvoort. Weer een uurtje nieuwheidsmuziek. Um, ja, ik heb vijftien werkjes voor je liggen, dus laten we gaan, maar eens uh, gaan luisteren. Je kunt het allemaal nalezen op peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier.